Er waren met onuitwisbare inkt twee woorden opgekrabbeld. Jemig, hechte hammer hemmer, de marquise. Het moet gezegd worden dat brigadier Rupert Josiah Garrington Briggs een hoogst onaangenaam gevoel in zijn maagstreek kreeg. Sir Graham Forbes, de hoofdcommissaris van New Scotland Yard, was een groot voorstander van voor methodisch werken.